En weer een nieuwe aflevering Eindtijd en profetie. Jan van Bannenveld, heel hartelijk welkom. Dank okay. u. Uh, de Dag des Heren, daar waren we nog niet mee klaar. Nee, ze hebben nog lang niet mee klaar. Dus, we gaan verder. <laughs> ja, ja. Ga je gang. Oké. Okay. <laughs> Kijk, in de Bijbel is ja. één grote profetische lijn. Daniel zo, er een volgende keer over hebben. Mm -hmm. He, die beschrijft grote koninkrijken, en beschrijft een stuk wereldgeschiedenis... met de nauwkeurigheid ongelooflijk. Ja. Die lijn, details daarvan, die komen terug in de reden over de eindtijd. De profetische reden van de heer Jezus over de eindtijd. Precies. En al die verschijnselen die de heer Jezus noemt, zien we uitvoerig verbeld in openbaring. Dat Aha. is de grote lijn. En het is uh, erg belangrijk dat we dat allemaal goed inzien, dat we die Bijbelse lijnen in de gaten houden. En ja, en die lopen zo vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe lopen Testament. Lopen gewoon ja ik zeggen, uh, rimpeloos over naar het Nieuwe Testament. Ja. Of, zoals we het ook mooi kunnen zeggen, het oude verbond naar het nieuwe verbond. Ja, of het oude verbond nou zo oud is, <laughs> dat is nog splinternieuw. Het blijft, het blijft. Want de heer, de heer die blijft trouw zijn verbonden. Het ja. dus is net afgelopen, nee, de Heer is altijd dezelfde. En ik, de Heer, ben altijd dezelfde. En gij, Issel, zijt niet verteerd, zegt mm -hmm. zo'n kleine profeet. Ja. En dat is heel belangrijk, dat we dat goed zien. Hij is dezelfde nu zingen van de Heer Jezus. Ja. Maar dat is ook van, van God de Vader. Dat is ook van de, de belofte uit het Oude Testament blijft hetzelfde. Het volk uit het Oude Testament blijft hetzelfde. Die lijnen gaan allemaal gewoon door. Ja. Ja, God, God kiest geen ander volk. Maar dat is een andere keer dat we er misschien eens over moeten ja, hebben. Ja, want dan krijgen we aan de vervulling van de wet. En, uh, en dat is natuurlijk een ander thema. Och ja, dat is He? heel erg moeilijk. Daar ja. heb je echte theologen voor nodig. Ja, dat zijn wij gelukkig niet. <laughs> ja, dat is zo. Ja. Nou, een van de thema's die bij bijna alle profeten ook weer voorkomen, dat was natuurlijk de dag des heren. Ja. Maar ook in verband met die dag des heren, zijn de, de ween van de eindtijd. Ja, God vergelijkt dat in de Bijbel met ween, die eindtijd. En ween... Nee, ik was uh, leraar en ik werd gebeld, meneer Van Banneveld, uw vrouw lijn. Ja, het is begonnen. Ja. Zo gaat dat. Ja, zo het, ja. En die, ik zeg, hoe lang zit er tussen? Nou ja, een paar uur. Nou, dat hebben we nog wel even waarschijnlijk. Ja. Nou ja, maar zo... En het komt steeds sneller en het wordt steeds feller. Het ja. hoort bij ween. En dan komen dan natuurlijk de ontsluitingsweeën. Drie centimeter, vijf centimeter. En dan komen de persweeën en dan komt het koninkrijk. Oh, bedoeld, dan komt het kindje bedoel dan komt het koninkrijk waar we ja, ja. het over gehad hebben. Ja, nou. dat zien we dus nu langzamerhand wel een beetje gebeuren. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja, maar luister eens. We hebben door de eeuwen heen hebben we gewoon oorlogen gezien en uh, wat is er eigenlijk anders dan wat, uh, wat er eigenlijk altijd al gebeurd in de wereld. Er is altijd al verderf geweest, okay. er is altijd al kwaad geweest. Altijd geweest, <laughs> ze hebben nog gelijk ook, ze zullen het wel zien, ja. want het gaat... ...steeds sneller en het spitst zich steeds meer op een catastrofe, een, een, een, een explosie toe. Ja, dat is dus waar wij ons op moeten richten, van... Op de kijk, explosie? Nee, kijk naar de wegen. Ja. Kijk naar de weeën. Dan kijk we hoe we snel kijken. het gaat, kijk, kijk hoe de hevigheid toeneemt. En, en, en hoe het materiaal voor de vervulling van allerlei eindtijdprofetieën en gebeurtenissen zich opstapelt. Ja. Het kan niet anders. Dat past uit in het Midden-Oosten de verschrikkelijke oorlog. Ja, Hamas is ermee bezig. En, en, en, en, en. Perzië, dus uh, ja, en Iran is ermee bezig. De, ja. En het grote verschil is natuurlijk 1948. Sorry. Het grote verschil ten opzichte van al die eeuwen is er natuurlijk 1948 als ja. een kenmerkend ja, gebeuren in de wereldgeschiedenis. Ja, nou, daar gaan we dan even. Dat heeft ook met een w te maken. Josiaja uh, 66. Vers 7. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaat. Dat gebeurt bij sommige vrouwen. Maar dan krijgen ze wel de naweeën. Tja. Um, voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Die tekst wordt ook in openbaring 12 aan het gehad. Aha. Het gaat over Israël. Nou komt het. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht? Of een volk op eenmaal geboren. Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen. of zij baarde haar kinderen. Zou ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Heer. Of ben ik er een die doet baren en toesluit? zegt God. Wat gebeurt er nou? Voordat ze smarten kreeg, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie ja. is die zoon? Wordt een land op één dag voortgebracht. of een volk op eenmaal geboren? staat op de geboorte van Israël, ja. 1948. Zo is het gebeurd. Nou, maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baden kinderen. Dat is toen nauwelijks barensweeën, maar het zijn verschrikkelijke barensweeën geweest voor Sion. Ja. Dat is de Holocaust geweest. Ja. Dat is ja. barensweeën. Ja. Maar dan krijgen we nog meer. Ook de geboorte van de Heer Jezus wordt hier gezegd. Voordat de wee haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht dat de Zoon, de Zoon des Mensen, de Zoon van God, werd geboren. Dus hier staan twee geboortes in deze teksten. De eerste in vers 7, de geboorte van de Heer Jezus, ja. die in openbaring 12 vers 5 ook wordt ja. voorzien, die, die, die schone vrouw ja, die precies. ook uit Israël voortkomt. Ja. En dan ten tweede, de geboorte van een land, dat is, is uh, uh, het, het achtste vers, wordt een land op één dag voortgebracht. Ja. En dat gaat allemaal en altijd met weeën gepaard. Ja. En wat staat er dan nog voor prachtig in vers 9? Zou ik doen ontsluiten? Zijn de ontsluitingsweeën daar? Snap je? En dat doet de Heer. Zou ik doen ontsluiten, zegt de Heer. Of ben ik er een die doet baren en toesluit? Ja. De Heer gaat, ja, ja. dus gaat gewoon door. Met kinderen. Dus gaat gewoon door met Israël. Ja. En gaat gewoon door met de Heer Jezus in alle die in hem geloven, in de gemeente, ja. die kinderen gods worden. Ja, wat dus 1948 was in het teken van Wehen wel heel erg belangrijk. Ja, in teken van het begin van Gods van, verlossing. En een land. Gebo een land, geboorte ja. van een land. Ja. De eerste keer staat de geboorte van een zoon en daarna ja. staat de geboorte van een land. Ja. Dat is ongelooflijk, wat de Bijbel daar weer duidelijk is. We gaan nog een voorbeeld bekijken naar uh, Jeremia. Jeremia 30, Het zijn wel grote profeten, maar toch straks nog een kleine er ook bij halen. Jeremia 30 is dat bekende en 31 uh, en 33 zijn die bekende hoofdstukken over het herstel van Israël. Ja. Vaak staan daar in de Bijbel hele hoofdstukken over het herstel van Israël. Nou, Dan gaan we kijken. Jeremia die was zo blij dat hij een keer iets positiefs uh, mocht pro profiteren dat hij ergens zegt in Jeremia 31, toen werd ik wakker en zag op, en mijn slaap was zo zoet. Ja. Ik had zo lekker geslapen. Ja, naar nou, al die onwaarsprofetieën die hij moest brengen. Ja, al die nare profetieën. Ja. En toen had hij mooie dingen kunnen zeggen. Ja. Dat is mooi. Nou, we gaan kijken. In 30 vers 4. Vers 3 begin ik mee. Want zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer weer. Altijd maar dat woord van de Heer. Mm -hmm. Uit het woord van de Heere, dat ik in het lot, in de ballingschap van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heer, En ik hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Ik heb het ook over gehad, de bergen van Israël. Ja. Ze zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Ja. En, en, en nu komen de Franse joden. En straks komen er nog meer joden uit de Oekraïne. Ja, dat zijn het, ook, dat ja. hebben we al eerder gezien, dat zijn de jagers uit Jeremia 16 ja. en de vissers, die gaan erop af. God brengt zijn volk bij elkaar. En hey, voor de mensen die dat niet begrijpen, wat zijn de jagers? Dat zijn natuurlijk, dat is het antisemitisme. Het is, de, de joden voelen zich vreselijk onveilig, ook in Nederland. Ja, dat wat er en, nu gebeurde in, in En hele... ik schaam me daar zo over. Ja. Een vriend van ons, die zegt dat solidariteit met joden, ga ik een kippeltje dragen. Ja. Dat doet hij ook. Oh, ja. En wat hij allemaal meemaakt, uh, van, van scheldpartijen oh, ja. en, en, en van Spugen en weet ik wat allemaal meer. Maar hij blijft solidair met het volk. Hij heeft, hij heeft een baan bij bepaalde scholengemeenschappen in Den Haag. Ja. En die hebben verzocht hem niet meer te komen. Oh. is te gevaarlijk, ja. Nou hij heeft het niet nodig, hij heeft een goed pensioen. Maar ja, hij wilde zijn tijd natuurlijk ook nuttig doorbrengen. Ja. Dus hij deed daar allerlei werk op die scholen. Maar hij hoeft niet meer te komen? Zeg je? Hij hoeft niet meer te komen. Hij hoeft niet meer te komen, nee. Zo. Ja. En zijn dochter, die is een jaar of vijftig al, mm -hmm. maar die heeft jaren op een kinderdagverblijf uh, gewerkt. Met veel plezier. En nu durft ze niet meer, met al die baardsmannen en die griezelig, grimmig kijkende mensen om de heen. Zo. Dat is erg. Huh? En voor die, ik vind het zo, zo schandaal voor ons land. Dat de Joden zich niet meer veilig voelen. Ja, nou, zegt de regering, we doen er toch alles aan? Al nou, nee, ze pakken het kwaad niet aan bij de wortels. Nee. De wortels alles. is het, het, het, het islamitische antisemitisme. Dat zijn de wortels. Nou, ze pakken alleen maar de symptomen aan. Ze zetten wat extra politieagenten die bevend voor de synagogen staan zaterdags. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de politieke correctheid die er plaatsvindt. Door te zeggen van het zijn terroristen en geen is het is niet islam. Ja, dat kunnen zij zeggen. Maar degenen die het doen, die zeggen dat niet. Nee. Die roepen als ze weer wat mensen vermoord hebben, roepen ze met grote vreugde de man van hun godheid aan. Ja. En citeren ze de Koran over onthoofden en over losgeld en over... Uh, over kruisigen, dat ja. allemaal uh, staat geschreven. En ze volgen van harte het voorbeeld van de grote profeet. Een ja. erge zaak is dat wat er gaande is. Ja. En daar komt Gods straf natuurlijk over. In Duitsland, in Frankrijk vooral. Maar het is ook niet voor, te gek voor, voor Frankrijk. Want het is het, het meest atheïstische land van de wereld geweest. Ja. En, en, en daar is de verlichting geboren. Ja. En daar is... De nieuwe Europese mens geboren, de autonome mens. De mens zegt, niet Dieu, geen god, niet metteren, geen meester. Ik ben baas in eigen buik. Ik ben baas over mijn eigen leven. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Zoals oude Nederlandse dichters zeiden. Hmm. En dat is nu gaande. En dat, is ja. een, dat is een stroom die bijna niet gekeerd kan worden. En, ja, nou, en dan zie je die wij ook niet... Sorry? Dan zie je die weeën ook niet. Dat daar zie je ook die weeën in. Ja. Dan heb je geen oog daarvoor. En dan verbaas je je alleen maar over het kwaad wat om je heen is. Ja, en de oorzaken van het kwaad worden niet bestreden. Nee, omdat men die niet kent. Nee. Ik bedoel, wij proberen uit te leggen dat. Ja, maar kijk, dat weet ik niet, Dolf, of ze die niet kennen. Als je toch een klein beetje je ogen openhoudt, een klein beetje naar Israël kijkt. En die zit ook in zo'n gevaarlijke situatie, maar die heeft wel anderhalf miljoen moslims onder zich. En in Israël, dat is heel typisch, houden ze zich wel gedeisd. Ja. Hier en daar, af en toe, dan uh, rollen ze een, een, een ISIS-cel op, of uh, een Hamas-clubje op. Ja. Maar voor de rest zijn die moslims wel happy. En de moslims, de Arabieren in Jeruzalem, die willen het liefst bij Israël blijven. Tuurlijk, omdat ze daar de vrede ervaren. Ja, en omdat ze daar een stuk welvaart hebben. Ja. Een stuk sociale voorzieningen, ja. een stuk goede medische zorg ja. en het enige democratische land in het Midden-Oosten, dat is Israël. Ja. Het enige uh, de grote discussie is natuurlijk, mogen wij mensen uitsluiten? Mogen wij moslims uitsluiten uh, omdat we alleen maar nee. uh, terroristische acties zien? Omdat een aantal van hen terroristische uh, ja. Uh, uh, ja. acties uitvoert? Ja. Nee, dat, dat, dat mag niet. Nee. Dat kan ook niet, dat is ook niet helemaal eerlijk. Nee. In de oorlog werden natuurlijk ook mensen daar in kampen gezet. Tuurlijk, ja. Nou, dat kan gewoon niet. En dat is ook niet wat wij bedoelen, maar het is wel, zeg maar, de, de theologie achter... en eigenlijk de geest, de geest achter al dit kwaad is natuurlijk van de Satan, die de islam gebruikt. Ja, en wij hebben het zelf zover gemaakt. En dat is ook in de 70e jaren begonnen, toen we een heleboel gast, gastarbeiders binnenhaalden. Mm -hmm. En dit was wel nodig. Nou ja, die moesten dan hun familie erbij halen. En nu uh, stromen ze bij, bij duizenden, bij tienduizenden uit Libië. Ja. stromen ze Italië weer binnen. Ja, maar is dat een kruidvat? Italië? Nee. De, het, het, het, zeg maar, het feit dat zoveel uh, nee. moslims Europa zijn binnengekomen. Nee, het, het, het maakt het kruidvat nog voller. Dus op het moment dat er een, een, een charismatisch uh, islamleider komt en die, zeg maar al die moslims in Europa achter zich krijgt, dan heb je een groot gevaar. Dan heb je, maar dan heb je dat in het Midden-Oosten ook. Ja. Als er een leider komt daar, die de Soenieten en de shiiten, dat is Saoedi-Arabië, dat is de leiders van de Soenieten. Eh, en Iran is de leiders van de shiiten, die elkaar al eeuwen op dood en leven bevechten. Ja. En als die komt en die twee clubs bij elkaar brengt, nou, dan heb je de antichrist pop aan het dansen. Ja. En dacht, zo gebeurt dat. Ja, en die kant gaan we op? Weet ik niet. Hm. Kan. Ja. Was, het is waarschijnlijk, ja. ja. Het is uh, heel waarschijnlijk. Nou, we <kluis> zitten in de weeën in Jeremia. Ja. En jij komt maar mee, met, met, de, met de huidige wezen aan. Ja. Nou, dit, ik breng in het lot van mijn volk Israël en van Juda, dus het Joodse volk en Israël. Dus Ephraim moet nog komen. Ja. Waar we dus, maar er komen ook al andere stammen ja. terug. Ik breng ze terug in het land dat ik aan hun vader heb gegeven, zodat zij het zullen bezitten. Precies. Niet de Palestijnen, dat zij het zullen bezitten. Ja. Dit zijn de woorden die de Heer over Israël en Juda gesproken heeft. In die tijd. Want zo zegt de Heer, angst als horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch en ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen, als een barende en heeft zijn... Gelaat een lijkkleur gekregen. Wee, heb je het alweer? Groot is die dag zonder weergaat. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Ja. Maar daaruit zal hij gered worden. En die tijd van benauwdheid komt ook. Ja. En, en God zegt ook ergens, en dat benauwt mij ook. Vers 11 van dit hoofdstuk 30. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voor goed afrekenen. Ja. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen, nog naar recht u tuchtigen. Want ik zal u ook niet vrijuit laten gaan." Dat is... Maar ja, is er voor die volken dan geen hoop? Nee, er is altijd hoop. Ja. Voor geen één inwoner van Jericho was hoop, maar Rachel werd gered. Ja. Voor geen één stad in het oude Canaan was hoop, maar de stad Gibeon werd gered. Ja. Met een leugenachtig trucje. Ja, nee, precies. Maar, maar het lukte ze. Het was gelukt, Ze ja. hadden hele gesprekken waarschijnlijk in de gemeenteraad. Hoe ontkomen we hoe, aan die, aan, aan die Israëliten? Ze hebben overal gewonnen en ze hebben zo'n machtige God. Nou, laten we ons bij de coalitie aansluiten. En laten we ons bij de G5 aansluiten of weet ik wel wat. Ja, precies. Of bij de EU. Nee, nee, daar kunnen we toch niet tegen op. die God van Israël kunnen we niet op. Maar, maar, maar, maar laten we dan... Ze, hebben geen, ze hadden geen plan. En toen hebben ze een list geprobeerd. En die... Een leugen. Ja. En Joshua trapte erin. Ja. Omdat hij de heer niet geraadpleegd had. Klopt. Ja. Maar die die werden gered. Prachtig. Ze hadden oud brood bij zich. En oude kleren. En oude. Kijk, eens, kijk eens hoe we lang... Komen we komen uit de zeer ver land. Ja. Nee, we komen niet <laughs> aan de naam, meneer. Hoe komt u daarbij? Ja. Een kijker zegt, dat brood is de beschimmeld. We gaan van de honger. Ja, heel slim. Gewoon heel slim. En, en zij hebben het gered. Hadden wij ook maar zo'n slimme regering. Ja, nou ja, je weet niet wat er nog kan gebeuren met onze nou, regering. Wij blijven binnen voor onze regering. En we hopen dat ze zo slim zijn om zich te ontworstelen aan Europa. En dus uh, voorop gaan lopen in Europa om ja. andere routes te gaan varen. We moeten nou even gauw kijken, want anders verschiet die tijd. Ja, wat zijn nou dus die benen van de eindtijd? Ja. In Matthäus 24 heeft de heer het over. Hij zegt in vers 8, Doch dat alles is het begin der Weeën. Moeten we kijken wat dat alles betekent. Mm -hmm. In vers 8 staat dat. Dat alles. Nou, ik heb een paar dingen eventjes uit, uh, uit Lucas gehaald. Ja. Lucas 21 is ook diezelfde reden. Hetzelfde, uh, en uh, heb ik het uit Marcus gehaald. Aha. Het eerste begint hij. Over opstanden over de hele wereld. Het lijkt wel, als je naar het nieuws kijkt, of de hele wereld in opstand is. Ja, dat begon bij de, de Lentes. Hè? Ja, uh, ja, in de ja, in de Arabische landen, maar ja. ook in Oost-Europa, ja. ook in Parijs. Overal demonstreren de mensen. Precies. Overal ja. komen ze ja. tot opstand. Nou, dan krijg je, wat Heer Jezus zegt, oorlogen en geruchten van oorlogen, spreek je over. We moeten de Bijbel ook lezen, met Israël als centrum, ja. zoals prakter Jezus ook. Ja. En Israël gonst elke dag van geruchten van oorlogen, de Haaretz of Jeruzalem Post, of weet ik veel wat, Arusheva. Ze beginnen allemaal over geruchten van oorlogen. Ja. Wanneer gaat Netanjahu beginnen met Iran aanvallen? Mm -hmm. En wanneer moeten we de Hamas weer aanpakken? Ja. Wanneer. wanneer komt de volgende oorlog? Wanneer is Gaza weer aan de beurt? Ja, dat is de Hamas in Gaza. Ja. Ja. Niet dat aan één stuk door. Ja, precies. Hamas-oorlog. Europa gaat eronder lijden. De EU leidt steeds meer onder allerlei. ja, laat ik zeggen, ja, opstanden op en, en ellende. Het probleem is ook dat de EU zich steeds meer ontpopt tot een uh, totalitair geheel. Ja. Alles wordt in, in, in, in Brussel geslikt. En een nog grotere tragiek is dat een groot deel van onze overheid, die danst naar de pijp als de EU die vraagt, maar anderhalf miljard euro. En onze minister van Financiën maakt dat meteen over. Ja, maar nou, de laatste keer was hij wat minder scheutig direct, maar ja, hij heeft even getwijfeld en daarna ging het toch betaald worden. Ja, dat ging betaald worden. Ja, natuurlijk, dat is voor de show. <laughs> ja, precies. Ja, echt hoor, ja. Dat, is, dat is gewoon... We hebben ons best gedaan om te tegen. Ja. worden. Be... Nou, sorry, ik, ik, ik ga. Maar, maar dat wordt steeds meer een totalitair geheel. Ja. Dat is de enige methode waarop ze zich kunnen handhaven. Ja, precies. En waarom is de regering daar zo voor? Hè, die juichen naar een baan daarbij in Brussel. Dat zou kunnen. Uh, maar ja, soms uh, uh, moet je gewoon zeggen: heren, zij weten niet wat ze doen. Ja, maar goed, daar heb je niks omdat zij, aan. Omdat zij de geestelijke route niet zien. Mijn ogen zijn blind voor de geestelijke dingen. Ja, maar nou, neem nou, ik, ik maak geen reclame voor die man. Maar neem nou Geert Wilders. Mm -hmm. Die is uh, geen christen, nee. ook geen jood. Hij is een, uh, door zichzelf toegegeven agnost. Ja. Het is geen atheïst, die ontkent dat er een god is, een agnost is. Hij kan er zijn en hij kan er niet zijn. Ik weet het gewoon niet. Ja, precies. Maar die man die is wel pro-Israël met zijn hele hart. Ja. En die heeft geen Bijbels, uh, achtergrond. Dus als een man gewoon zijn simpele hersens gebruikt ja. en zijn hersens niet laat overspoelen door zijn eigen begeerte en zijn eigen macht, uh -huh. oppervlakkige machts, oppervlakkige machtswellust, dan, dan ziet hij dat Israël gelijk. Ze ja. zien toch dat Israël een democratie is. Ze zien toch hoe Israël telkens gered wordt, hoe ze de oorlogen winnen. Ja. Ze zien toch hoe voorzichtig ze omgaan met hun vijanden, maar ze blijven die vijanden steunen. Ja. Het is een oorlog, een, een ramphaal over Europa. Ja. Nou, pestziekten, ziekte, worden ook voorspeld. Ebola. Nou, als is de ebola voorbij komt, is wat anders. De aids. Malaria, die komt met nieuwe resistente uh, soorten. Ja. Uh, nieuwe soorten kanker, die komen eruit. Het, het is allemaal ziektes die komen er over de wereld en ook over Europa. En hongersnoden, ook er allemaal bij. Ja. Aardbevingen, dan moet je niet gaan glimlachen. Ja, je denkt nee, natuurlijk gelijk aan Groningen. <laughs> ja, nou, nou, maar het is erg genoeg. Tuurlijk. Kijk, ja. menselijkerwijs komen hier geen aardbevingen. Nee, want de omdat voorzaken, de grond te is. die veroorzaken wij zelf al. <laughs> die veroorzaken zelf Ja, het is wel erg allemaal, ja, maar het, ja, het gebeurt. Maar, maar er zijn natuurlijk heel voorzeg... veel aardbevingen die zeg maar gewoon vanuit de natuur gebeuren. Ja, heel veel. Ja, ja. En dan krijgen we tekenen aan de hemel. Ja. Ja, zou die bloedmanen ook wat te betekenen Absoluut. hebben? Absoluut, volgens mij hebben we zeker. Ja. Ja. We krijgen dus met deze Pesach, binnen, nou, en vanaf nu we deze opname opnemen, deze uitzending, eh, krijgen we binnenkort bij, eh, bij Pesach, bij Pasen, weer de volgende bloedmaand. in ja. september de laatste. Ja. En in die tijd, er gebeurt al heel wat in die tijd. Ja, dus Het gaat allemaal zo razend hard. Jan, je hebt nog één minuut. Wat zeg je? Dit gaat ook razend hard, je hebt nog één minuut. Oké, okay, dan moet ik snel naar Jezaja 60. Oké. Okay. Want in al die tijd... Ja. Let op, in, in die verschrikkelijke tijd van de weeën... Het gaat allemaal zo hard hier in dit, deze regio. Ja. Isaiah ja. 60, vers 1. Zegt God tegen Israël, tegen Sion. Sta op, word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heerde gaat over u op. Dan komt het... Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie. Dat is die dag des heren. Ja. Maar over u zal de heren opgaan en zijn heerlijkheid, die Adam en Eva verloren hadden, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgaan. Amen. Hier heb je het weer uh, Gods licht. Net als in het land Gozen, ja. uh, toen de tien plagen over Egypte kwamen. Waren op een of andere manier alle Israëlieten samengebald in die uh, vruchtbare Nijl-delta daar. Ja. En daar zaten ze en de oordelen kwamen niet over Israël. Nee. En, en nog was die stomme farao oh, niet bekeerd. Nog zegt hij dat ik de volk maar laten gaan, want God is blijkbaar met dat volk. Ja. En precies hetzelfde zien we nu in deze tijd gebeuren. En dan zegt God... Sta op, want de heerlijkheid van de Heer gaat over u op, want duisternis komt over de aarde. En dan zucht ik. Oh, dan ben ik er erg. We zullen dan de volgende keer zien hoe die weeën uit openbaringen naar voren komen. Ja. De ontsluitingsweeën en de persweeën komen nog in openbaring voor. Ja. Het is wat allemaal. Ja, en het is wel mooi dat het ook zo nadrukkelijk netjes allemaal beschreven is in die volgorde. En dat we ook gaan zien dat het ook, zeg maar, in de praktijk in die volgorde plaatsvindt. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, hartelijk dank Jan voor de uitleg tot zover. We gaan uh, dus volgende keer nog een keer over uh, de Dag des Heren. En ja, dan gaan we gewoon... over de gemeente en de Dag des Heren. Ja. De gemeente Thessalonica, die had het ook al over de Dag des Heren. Nou, kijk aan, uh, er valt nog genoeg te vertellen over de Dag des Heren. Hartelijk dank voor het kijken. En uh, ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Hier staat uh, dat we moeten opstaan en verlicht worden. En uh, ja, Jan haalde het al aan dat ze dat in Frankrijk hebben gedaan, maar dat is een verkeerde verlichting. Wij moeten verlicht worden door het licht van de Heer Jezus Christus. Zodat hij in ons hart kan gaan schijnen en wij onze ogen geopend worden, ons hart geopend worden. Uh, zodat wij de heer Jezus ook kunnen zien en bij hem mogen horen. En wij wensen u dat natuurlijk van harte toe. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Want in die eindtijd zegt de heer Jezus, zullen vele verleiders komen. En ze zullen vele verleiden. En ik denk, nou, die van Barneveld, die, uh, die pakken ze niet. Maar als de heer zegt, ze zullen vele verleiden, dan mag je echt wel oppassen. En wat je beschermt, is het woord.